Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat plaatsvangend korpschef Gorense in Amsterdam... 12.000 euro per jaar krijgt voor piketdiensten. Voorzitter Busker van de politiebond noemt dat werkelijk van de knotsen... en wijst erop dat het lagere personeel maximaal 250 euro per maand vergoed krijgt. Uit het onderzoek blijkt ook dat interimchef Barendse van het relatief kleine korps Brabant Noord... een van de best verdienende korpschefs van Nederland is. Sommige hoge politiechefs krijgen ook woonvergoedingen... en een riante vergoeding voor representatiekosten... Het PvdA-kamerlid Kuiken zei in RTL Nieuws dat het teveel gedeclareerde moet worden terugbetaald... en dat de regels voor de politie moeten worden aangescherpt. Woedende inwoners van Jeddah in saoedi arabië klaagden het stadsbestuur aan... na de zware overstromingen van deze week. Daarbij kwamen zeker 77 mensen om het leven. Door de vele regen begaf de riolering het op veel plaatsen. Onder de doden waren veel automobilisten die door het water werden verrast. Wegen en tunnels kwamen blank te staan en veel oude huizen stortten in...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 in a crew kleine vriend. Van <laughs> ja, Gezellig. Hey, je, je zit hier nog in je jas. Uh, is het de bedoeling dat je nog naar buiten gaat of ja, blijf nou, je binnen zitten? Ik uh, op uh, Amanda. Die komt om half negen nog even schaatsen. Speciaal in de handicapstoel. vind ik echt Echt grandioos dat ze daar ook voor hebben verzorgd. Een stoel die op de ijsbaan kan en die lekker dan glijdt. Nou, ik vind het helemaal super. Dat ja, dat, dat is wel uh... leuk. En dus je gaat nog eventjes met Amanda samen op het ijs daar. Ja, dat denk ik uh, zeker wel. Als zo voor de deur staat, doe ik dat zeker. En uh, verder, uh, ja, maken we er gewoon een leuke uitzending van. Ik vind het echt, maar ook echt complimenten voor de organisatie. En ook namens Rudy en namens oh, jou, denk ik ook wel. Ja. Uh, het is wel heel erg gezellig zo op het Gastelsplein. En hopelijk wordt het uh, ja, morgen alleen maar gezelliger tijdens de Aperen ja, ja, ja, precies. Het Appel Ski Feest. Mooi en een mooie tijd. Hopelijk dat er een beetje sneeuw valt. In ieder geval de leuke sneeuw van het Waben van Zandvoort. <laughs> ja, precies. In ieder geval uh, nu nog gezellig in het Waben van Zandvoort. Een ijsbaantje. Morgen lekker feest. En nou natuurlijk ook hier op uw radio. ...nog steeds naar en Zandvoort, uw lekker station van uw regio. En u hoorde Ma Michael Jackson, natuurlijk Marco Worsato hier op CfM Bijna Zandvoort. Bijna hetzelfde. En we hebben natuurlijk onze, ja, de grootste entertainer van Nederland aan de telefoon. Niemand dan, meer dan, dan Johan Flemmings. Goedenavond, Johan. Goedenavond. Ja, het klinkt hier een beetje, misschien een beetje raar, maar ik sta hier in een sporthal in Vught... En dan mag ik een, een avond aankondigen van uh, de Bad Brothers nemen afscheid en die gaan onder een nieuwe naam verder, een hele artiestenavond. Dus vandaar dat het misschien een beetje raar klinkt allemaal. Hoe is het verder met jou, uh, Johan? Een beetje een hele hectische week gehad. Uh, veel mensen uh, ja, gehad, uh, veel, uh, verschillende televisieploegen gehad. Gisteravond nog een reportage gemaakt met uh, de NWS Headlines. Afgelopen week nog Man bij het Hond. We hebben nog een, een, een, een, een... Ja, ik heb nog in een, een, een, een nieuwe speelfilm meegedaan. Uh, waar we gisteren ook nog een première voor hebben gehad. Dus het was uh, een hectisch weekje allemaal. Het gaat uh, goed met je zaken zo te horen, Johan. Hey uh, Johan. Druk genoeg. Er was nog nieuws over je huis, hè? Dat klopt, er zijn afgelopen week ook uh, kamervloeg geweest van man bij het hond. Uh, ook, ook van de NOS Headlines, van Goedemorgen Nederland. Dus het was uh, een, een drukte van je wel. Kan je daar ja, wat over vertellen? Wat erover... Ook in het huis. Ja, het spookt in het huis. Er gebeuren dingen die, uh, die normaal in een normaal huis niet overal gebeuren. Het is toch wel een beetje raar als je dingen meemaakt en je denkt van hoe kan dit? Hoe kunnen die deuren? En ik hoor een piano en er is geen piano. Dat uh, is dat toch, toch wel een beetje een rare gewaarwording. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Johan, ben je, nog wel heel met, ben je nog met uh, nieuwe dingen bezig? Bijvoorbeeld volgend jaar nieuw EK of WK. Um, ben je daar ook al mee bezig? Of ja, Natuurlijk, ja, ja, ja. Voor, voor Afrika zijn we bezig. We zijn ook met een team Afrikanen bezig voor het uh, voor het, uh, ja, het, het team Maar als eerste krijgen we natuurlijk de carnaval. En daar hebben we ook al een liedje voor klaar. Uh, en dat heet dan De Bonte Koe. En die kun je ook uh, trouwens wel even uh, horen als je me googelt: De Bonte Koe. We, dan, hebben, uh, we hebben hem klaarstaan voor je, Johan. Oh, helemaal leuk. Ja, we denken we gaan Johan even bellen. En zodra we klaar zijn met een babbelen, dan uh, gaan we hem gewoon even erin gooien. De bonte koe, van DJ Arno en Johan Vlemmings. Ja, precies, ja. En het is wel leuk om met Arno een plaatje te maken, want dat is wel echt de feestatriest van Nederland. Oké, okay, dus jouw persoonlijke favoriet dus. Uh, wat wat uh, feestmuziek betreft, uh, nou, die kan wel, wel, wel een potje leuk wegdraaien, dat kan ik je zeggen. Ja, nou, we hebben het gehoord. Of, tenminste, ik heb hem een paar keer gehoord. En het is echt zo'n zo meezinger, hè? Hij, je, je hoort hem één keer en dan hoor je hem twintigduizend keer in je hoofd ongeveer, hè? Ja, dat is ook de bedoeling. Hè? Kijk, lied, een bepaald liedje moet ook blijven hangen dan, hè? Ja, je hebt helemaal gelijk. Hé, hey, maar even, je staat nu uh, bij, op een avondje waar je de Bad Brothers... De Bad Brothers uh, die, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuw nieuws. De Bad ja. Brothers gaan onder een andere naam verder... Ja, de, de, de heren van, uh, volgens mij de heren van Oranje of de heren van... Ik, ik, hoor het zo, ik kom hier net binnen, want uh, ze hadden me een beetje de verkeerde kant op gestuurd. Het, uh, het evenement is hier al begonnen, er staan allerlei uh, uh, artiesten, van uh, regionaal tot grote artiesten. Dus het wordt denk ik een hele mooie avond hier. Oké, okay, en jezelf gaat... Uh, je hebt de presentatie uh, van deze avond. Ik heb uh, de presentatie vandaag in handen en wie weet uh, ga we ook nog wel even, even de bonde koe zingen. Want uh, kijk of de koe straks ook nog aankomt. Ja. <laughs> Hey Johan, nou leuk om je eventjes te spreken zo'n uitzending. Mogen we je af en toe eens wat vaker bellen, zo, uh, om te kijken hoe het met je staat, want uh, je Johan. hebt een, een nogal een, een, een, een druk leven. Je komt overal, komen Johan wel tegen. Ja, reken maar dat er de aankomende tijd heel veel gaat gebeuren, want binnenkort beginnen we natuurlijk ook nog met de, met de, de, met de nieuwe tv-zender, dus wat dat betreft gaat het helemaal leuk worden allemaal. Kijk, dat gaat de goede kant op. Hé, hey, en wat is nou echt het ultieme, je hebt een hoop op stapel staan, wat is voor jou nou hetgeen het echt, waar je echt naar uitkijkt en zegt van ja, dat vind ik echt gaaf, dat gaat komen binnenkort en daar ben ik helemaal trots op? Ja, on onze nieuwe tv zender ja. Daar ben ik helemaal uh, trots op tussen. Uh, dat je binnenkort 24 uur per dag live televisie kunt kijken. Van onder, onder... En nu kun je trouwens ook al een, een wat stukjes kijken onder wwjoenflemens.tv En dan gaan we ook uh, live in, uh, vanuit het spookhuis alle opnames maken. Dus uh, hou je hartje maar vast. Oké, okay. het lijkt en... ons leuk om ook een keer op bezoek te komen bij je. Ja, dat lijkt ons nee, probleem Je bent van altijd van harte welkom. Okay. hou er even rekening mee dat je wel stalen zenuwen moet hebben. Want er gebeurt nog wat een en ander in dat huis. Oké, okay, kijk nou. Reina, ik denk dat, uh, dat ons dat wel gaat lukken. Hé, hey, maar hoe gaat het programma heten, Johan? Of uh, of uh, nou, het is de Studio of Lemmings. En we, we maken in ieder geval verschillende programma's. Uh, dus van... Uh, van uh, uh, uh, uh, ja, van, eigenlijk van alles. Van, uh, van shower en zing tot en met... Uh, Real life shows, uh, quizzen... Uh, er gebeurt van alles. Oké, okay, en ga je in op de ether of, uh, of ben je via internet uh, te bekijken? Ja, via internet en de mobiele telefonen en ook op een paar etherfrequenties. Oké, okay, kijk nou. We, gaan, we houden het in de gaten. Hey, als je nieuws voor ons hebt, je hebt me uh, gegevens. We hebben al gemaild deze week. En dan uh, horen we dat graag van je, want uh, we blijven je in de gaten houden. Helemaal leuk. Ik zou zeggen, tot heel snel dan maar weer. Ja, okay. dat gaan we zeker hey, doen. En deze is speciaal voor jou, Johan. De bonte koe. Dankjewel. Oeh. <lacht> En de Jong Remix met de Bontu... Zakje je zingen la la la la la la la la, la, la, la. Weer. De wontecoer van Johan Flemings. Le uh, lekkere stamper, hè? Ja, het is een, ja, het, het het is een echte feestpaard. Hey, ik heb weer een, een Beller live in de uitzending. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Marcel, uh, um, je hebt uh, ons gebeld en uh, je hebt een verzoekje voor ons. Allereerst wil even ja, weten, uh, ik, heb, ik ben ook al een fan van, uh, van, van Nederlandse popmuziek. En uh, nou, dat wilde ik eigenlijk wel graag even horen. Oké, okay, dus uh, vandaar dat je even gebeld hebt naar ons. Ja, ik denk, laat ik even een telefoontje spreken. Gezellig altijd, toch? Ja, hartstikke leuk. Hé hey Marcel, waar kom je vandaan? Want we merken dat onze luisteraars van ver weg komen en eigenlijk dicht bij zijnde luisteraars niet zoveel aanwezig zijn. Uh, waar kom jij vandaan? Ik kom helemaal uit de andere kant van het land. Uit de andere kant van het land. En welke ja, kant moeten we dan denken? Dan moet je denken aan Limburg. Aan Limburg? Ja. We worden ja. zelfs beluisterd in Limburg, horen jullie ja, dat jongens? He? Helemaal geweldig, ja. helemaal geweldig. Ja, ze zitten ondertussen frieten eten Helemaal goed. Ja. Hé hey Marcel, we gaan, we gaan je niet al lang aan de klets houden, want we hebben ook een druk programma. Welk nummer had jij graag willen horen? Nou, ik weet niet of jullie iets van Doe Maar hebben, maar sinds een dag of twee zou wel leuk zijn. Doe Maar sinds een dag of twee. Nou, ik heb hem klaarstaan, dus ja. we gaan hem gewoon voor je draaien. Oké. <laughs> Oké, okay. okay. Marcel, ik wens je nog een hele fijne avond. Jij ook. En bedankt voor je belletje. Hoi, hoi. Hoi.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 Ooh. Ooh, oh, oh, oh. One, Easy and no, all you need to figure down Easy No, no need to go down, Rock that run, that this away from Eastern no, all you need to figure down Easy No, no need to go down, Rock that run that this away from <laughs> Er zijn ondertussen 100.000 versies gemaakt van dit nummer, maar ik vind hem toch wel lekker swingend. Ja, ik ook. En weet je wat ik ook leuk vind om te horen? Dat we gewoon ook in de snackbar worden beluisterd. <laughs> ja, precies. Hé, hey, ik heb een telefoontje. Wie zou het zijn? man. Uh, goedenavond, CFM Zandvoort. We gaan afwachten of het Man is. En... Van wie? Uh, van wie? <laughs> Laat hem maar even aan de telefoon, ik neem hem zo af. In ieder geval, we gaan even lekker naar de volgende plaat, hier op CFM, en daar zijn we zeker zo mag ik, meteen. Mag ik even de uitzending gooien, meneer? Klein momentje, hoor. Wie is dat? We hebben een Belg. Goeden... Goedenavond, met wie spreken we? Ik vind een berichtje van mij. Wat een ongelooflijk fit programma hebben we hier. <laughs> met, wie, met wie spreken we? Met wie spreek ik? Nou, je, je, spreekt spreek, nu met, uh, uh, je spreekt nu met Pascal, met Roy en met Rudy. Ik wil alleen even kwijt. Wat een ongelooflijk gezellig muziekprogramma hebben jullie. Dank je wel. Nou, heel erg uh, dank u wel, meneer. <laughs> <laughs> nou, met wie spreken we? Kabouter Wesley. Met wie? Kabouter Wesley. Met <laughs> He, wat vind je zo leuk in ons programma? Drie kleine jongetjes op een stoel achter een microfoon. Heerlijk. <laughs> Nou, ik, volgens mij heb je mij nog nooit gezien. Ja, het, <laughs> klein, daar kom ik niet onder. Die noemen val ik niet hoor. Groot van lichaam, klein van gevoel. <laughs> klein van geest. Kan ook nog. Hé, hey, maar leuk dat je even belt joh. Krijg ik nu nog een prijs toegestuurd, jongeman? Nou, dat is mogelijk. We hebben nog een leuke kaart uh, van de foto fotokaart met handtekening voor je. Helemaal goed. Ja, als je er nou even, bl nou even blijft hangen, dan doen we eventjes uh, muziekje draaien... en dan noteren we even je adres. Of rechts. Ja, rechts, maar mij niet uit. Links mag ook, zeg het maar. Rechts. <laughs> Oké, okay, nou dan gaan we rechts. Klein momentje, ik spreek je zo. Ondertussen gaan wij gewoon naar een lekker plaatje. Dankjewel voor het bellen. Later! Hold trade on my naivety but the things you do and say a trick from your brother de Ian Care Project Get Shaky. Een uh, goede binnenkomer in de top 40. Ja, we zijn eigenlijk een beetje bij aan het komen voor ons telefoontje van net, of niet? Ja, dat leek naar Paul Jambers. <laughs> zou, zou België meeluisteren? Ik ben wel benieuwd waar deze persoon vandaan komt en wie het nou echt is, want het was gewoon een typetje. En wie weet ons nieuwe huistypetje, dus bel gewoon even terug naar de studio, want wie weet we zijn nog op zoek naar een huistypetje. Ja. ja, en uh, dan bellen we jou, kost het je niks. Nee, <laughs> of uh, bel nu, geef nu maar nummer nog een keer door aan de luisteraars. De luisteraars uh, Van zijn natuurlijk ook het... uh, hartelijk welkom om eventjes... ...naar nou, ons toe te bellen. Ja, precies. Ons nummer is 023 573 0393. En daar heb je hem. En daar hebben we hem We meteen, meteen weer in uitzending oh, oh, ja. nemen. Ja, ja. <laughs> ik zeg goedenavond. Met wie spreek ik? Hey, een dus. hele. <laughs> ja, hey, <ouwe. laughs> Hij is er weer. Hé, hey, meneer Jambers. Goedenavond. Jambers, Jambers. Ik heet geen Jambers, jongeman Jambers. Wat voor naam zullen we u dan geven? <laughs> Jan-Peter Jan Balken L.M. Hé, <laughs> hey, maar... Wie, wie, wie, wat, is, wat is je echte naam? Even nu serieus. U, niet echt, ik denk dat En ik kom in een, een heel klein... Pieter dorpje Genaamd antwoord. Nee, ook niet. Maar waar komt u vandaan dan? Waar wil je dat ik vandaan kom, jongeman? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> is zoveel. Opzies. Nou, zou jij... Um, uh, ja, ik heb nog altijd... Oké, okay, meneer, wilt u... Meneer Al oh, Jambers gaat weer op onderzoek uit. <laughs> ja, nou, toen bleef het stil. Ja, meneer, ik versta je heel slecht. Ja, wij spreken niet zo goed Belgisch. Dat is een beetje een probleem. We Allee. proberen zo duidelijk mogelijk te articuleren. Ja, dat klopt. Maar u <laughs> heeft toch wel een erg aardig. Misschien is het wel een vriendje van jou, Pascal. <laughs> u heeft toch een aardig Belgisch accent? <middels> ja. <laughs> nou jammer dat, jammer dat het zo moest eindigen, met een tu-tu-tu-tu-tu. Ik denk tu. dat hij een beetje boos is. Zullen we het goed maken? Ja, nou hij, hij heeft geen reden om boos te zijn. Ik vind het gezellig. en Laat hem gewoon elke keer weer bellen tussen, ja, tussen, tussen zeven, en, 7 en zeven. zeven uh, en... Uh, nee, nee, tussen, tussen 7 en 9 zijn we ja, er normaal niet, mooi. Nee, Vroeger was het trouwens wel altijd Roy Air, van 7 tot 9. Dat is wel ja, heel vroeger. leuk om eventjes op die oude tijd terug te komen. Vroeger. Maar vanaf uh, over drie weken Entertainment for you heb ik heel erg zin in. Jullie ook, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, yeah, hey, wij maar, gaan ervoor. Maar, um, kijk, deze meneer was heel aardig. Misschien hebben we hem ook wel uh, niet al te serieus genomen, maar misschien was hij wel heel erg serieus. Dus ik voel me een beetje, een beetje, een beetje lullig. Ja. Dus meneer, sorry, sorry, sorry. En wij draaien speciaal een plaat voor u. Ja, deze is uh, speciaal voor onze Belgische... Met nadruk op u. Uh, misschien Limburgs. Limburgse Jan-Peter. gedraaid wordt. Het gaat om Pandora uh, en Bloem 06 met Kitschie Het is een, een nieuw uitgebracht nummer en uh, hij uh, wordt overal gepromoot en zo ook bij ons. Een gezellig nummer als ik het zo mag zeggen. Je vindt hem niet slecht. Je vindt hem niet slecht. Lekker. Ja. Oh, microfoon klinkt wel heel erg raar. Ja, oh. inderdaad. Staat die aan? Blijkbaar niet. Uh, nou, daar gaan we zo meteen even wat aan doen. Um, kom even hier aan zitten. Want we gaan op naar het uh, raar maar waar nieuwtje natuurlijk van Rudy altijd elke week bij Royal Air. En binnenkort ook bij Entertainment for You, het raar maar waar nieuwtje. Nou, het hele erge er, opmerkelijk bericht is namelijk dat uh, meneer, die meneer net heeft gebeld. Ik kan er nog steeds niet over uit. Ja, we, we, we nodigen hem uit om gewoon weer terug te bellen. Want uh, we vonden het hartstikke gezellig en we willen je vaker in de uitzending hebben. Dat lijkt me heel erg leuk. Hier is uh, Rudy met raar maar waar. Waar nieuws? Oké. Okay. Ja, ja. Een Vietnamese man heeft het ontzielde lichaam van zijn vrouw opgegraven en in zijn bed gelegd. Hij sliep vijf jaar lang naast haar. Lee Van heeft het lijk met klei weer de vorm gegeven van zijn vrouwenlichaam. Vervolgens deed hij haar de kleren aan en lichtte hij haar op bed. De 55-jarige zegt in de verklaring dat hij haar graag wilde blijven vasthouden. Zijn vrouw overleed in 2003. De eerste tijd sliep hij bovenop haar graf, maar twintig maanden later had hij genoeg van de regen, kou en wind. Z uh, zijn zeven kinderen wilden ook niet dat hun vader langer op een kerkhof sliep, sliep, maar daardoor, daardoor besloot hij zijn vrouw stiekem op te graven. Nou ja, ik ben er stil van. Het is toch wat ik hè? Ook, uh, Apart. Maar, ja, die microfoon is echt even niet goed uh, op dit moment. Ja, daar is hij. Um, ja, we gaan eventjes verder. Um, natuurlijk ook met andere nieuwtjes. Want uh, we zijn helemaal nog vergeten. Het evenementenagenda nieuws. Want er is weer hoop te doen in Zandvoort. Ja, morgen is het zover. De feestmarkt in het uh, centrum van Zandvoort. Er is heel veel uh, te doen. Want uh, we kunnen u vertellen dat, um, ja, dat er uh, allemaal... Uh, ...leuke dingen te doen zijn. In ieder geval ook rondom de feestmarkt. Want we hebben een herder op het Gassersplein. We hebben ijs op het Gassersplein. En we hebben heel veel kraampjes met verkoopspulletjes... ...kermisattracties. Allemaal op het, in het centrum hier in Zandvoort. Het wordt helemaal gezellig. Um, verder vanaf vier uur is er op het Gassersplein natuurlijk ook... Uh, ...nog steeds de ijsbaan, wat ik al zei. Maar ook een grote flugelparty met het evenement... Uh, ...ja, in ieder geval een heel groot feest wordt dat... Uh, ...op het Gassersplein en in het Wapen van Zandvoort. In ieder geval Aperski in Zandvoort. Dat is heel erg gezellig. Dus kom met z'n allen. DJ's, uh, Jacques en Roy uh, zullen daar uh, draaien. Dus dat wordt uh, <lacht> fantastisch. Een beetje raar om over jezelf te vertellen. Um, verder hebben we ook uh, morgen... Uh, Papa Luigi in... Uh, Jazz Café... Uh, bij uh, Café Alex. Dus uh, dat uh, is vanaf vijf uh, uur... In Café Alex. Uh, ja, met allerlei leuke andere soorten vrienden. Van meneer Papa Lucci. Hier uh, op het uh, ja, Gassensplein natuurlijk ook. Bij Café Alex. Uh, we hebben 1 december. Cinema Nostalgie. Uh, met de film uh, Casablanca. Uh, dat is vanaf uh, 1 uur. Uh, s middags in uh, ja, Circus Zandvoort. Uh, 4 december. Hebben we Jazz in Oomstee. Uh, nou, dat is ook zeker de moeite waard. En uh, de 18e ook weer Jazz in Oomstee. Ook heel erg leuk. En om leuk te vertellen, op de 19e is er natuurlijk het sprookjestocht door het dorp. Wat vandaag Mariska van Huissteden bekend heeft gemaakt op CFM. En we hebben ook, dames en heren, de kerstmarkt op het Gasthuisplein. Dus het is alleen maar feest! <lacht> de gooi gaat ondertussen helemaal uit zijn dak. Jammer dat we geen webcam hebben, want dan had u mee kunnen kijken. Maar goed, ja, een hoop te doen hier in Zandvoort. Vooral morgen een gezellige dag. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. En uh, dat je mee kunt gaan genieten met de rest van alle mensen die gaan komen. Cada día que vivir cada We beginnen aan het uiteinde van deze uitzending te komen. Ja, ja zeker weten. Dit was alweer ja, het tweejarig bestaan van Roy Onere hier op CFM Zandvoort. Ik uh, wil u uh, ook weer heel erg belang, bedanken om te luisteren. En onze fantastische luisteraars die gebeld hebben ook. Helemaal super vandaag. Het was echt een super show vandaag. En volgende week zijn we er weer met wie? Uh... Volgende week hebben we live in de uitzending Bouke. Die gaan we zo meteen nog even horen. En natuurlijk Danny Christian en Mieke. Want ja, Mieke en om ook niet te vergeten... Bellen. Koele Piet. Koele Piet, ja, die komt ook En onze lieve man die net hebt gebeld... die belt gewoon volgende week weer terug. Dus dat vinden we heel erg leuk. Ja, we hebben net gesproken en hij zegt... volgende week ben ik weer van de partij. Nou, dus misschien wel. is het wel even leuk... als hij tussen 5 tussen, uh, en 7 belt. belt. Want dan zijn we er weer. We zijn er niet later. Nee, niet precies. Dan weet hij dat even duidelijk. Volgende week zijn we er gewoon weer van 5 tot 7, dus hier alle, bij CFM Zandvoort. Hè. Dus ook voor alle andere luisteraars die willen bellen, 023 5730393, Schrijf het op en bewaar het in je mobieltje. En bel ons ja. volgende week op, zodat we lekker gezellig kunnen babbelen. Of stuur ons een krabbeltje of een mailtje via Hives, natuurlijk www.entertainmentforyou fm.hives.nl We wensen jullie allemaal een hele fijne avond. Fijn avond. weekend nog, hè. Veel plezier. Morgen trouwens op de jaarmarkt. Wordt heel erg gezellig. Top. Zorg dat je erbij bent. Rudy, bedankt voor vanavond. Roy bedankt voor vanavond. Later en tot volgende week. Bye-bye. Volgende, volgende week. week. Bye. bye. <laughs> Doei! Later! Zame nachten, voel ik alleen nog pijn. Je moet het me geven, laat mij het beleven. Ik wil weer bij je zijn. Je hebt me verlaten, ben jij me gaan haten. Omdat het niet meer ging. Wat ik je wil zeggen. Heten, dat moet je nu weten, koor overal je stem. Ik wil je graag kussen, maar dan ondertussen trap jij weer op de rem. Ik blijf maar proberen, de tijd aan het leren, als ik jou weer herbin Maar als je niet eens kijkt, jouw blik niet naar mij rijk, dan heeft het echt geen zin.